Nou Anjo, dat, dat dikke mens heeft gezongen en uh, uh, ja, 3-0 hadden we niet verwacht, hè? Hadden we niet verwacht, nee, maar dat klopt wel, hè. In de over, Til de Fat Lady Sings. En dat is inderdaad tot in de laatste seconde, dat had natuurlijk gekund. Want in Leiden, uh, dan schiet die uh, Ros Beckering, die schiet dan drie punten erin. Dat is net het breekpunt, van alles blijft puntje, puntje. En dan, nou, ja, dan, dan heb je nog wel misschien kans om, om een... Uh... Een game 4, maar uh, ik denk toch wel dat uh, op het moment dat je om wat voor reden ook uh, halverwege het seizoen uh, een andere coach neemt en, en uh, misschien niet helemaal weg te teamen, dan, dan blijft het moeilijk. Ook in een langere serie zou het moeilijk zijn geweest, uh, denk ik. Ja. Nou, je ziet gewoon dat, uh, ik heb nu scaling van dichtbij meegemaakt. Nou, hij heeft er echt alles aan gedaan. Ik denk dat geen enkele coach het beter had gekund uh, om het op te zetten. En, en, en ook dan lukt het niet. Dus dan, dan is uh, uh, de som van de delen is niet goed genoeg. Uh, nu heb jij uh, lekker met hem geteamd uh, de afgelopen half jaar. Waar je dat, uh, dat komt, want je had natuurlijk ook nog je eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik heb vrijwel er geen training team. gezien. Nee. Want dat gingen jullie uh, bijna allemaal gelijk. Maar tijdens de wedstrijden uh, was je er wel als een soort uh, backup uh, aanwezig. En uh, om wat dingetjes uh, uh, recht te zetten. Hoe is je dat bevallen? Nou, niets. Nee, ik had dat vallen. Ja, dat, dat, dan moet je een soort waardeoordeel. Het is, gewoon, het is zo gelopen, hè, gewoon omdat hij eerst geen werkvergunning had en daarna het verzoek om uh, zoveel mogelijk uh, erbij te assisteren. Dat vond hij prettig. Maar daar hadden we niet echt een rol voor afgesproken. ook. Dus het was meer... Uh, ik heb geprobeerd een steentje bij te dragen. En voor mij was het belangrijk om te zien van... Uh, nou, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat proces? En ook zeg maar in het technische verhaal naar de club toe. En ik zit natuurlijk samen met Martin in de technische commissie. En, uh, Dus dan, dan heb ik de spelers wel wat dat betreft van dichtbij gezien hoe ze reageren en hoe dat allemaal gaat. Ja, eh, nou je zei het al, je zit zelf ook nog in die technische commissie. Dus eigenlijk zit je dan ook een beetje met een met een dubbele pet uh, op de bank. Um, nee, nee. Hoe, hoe, hoe uh, moeten we dat zien? Nee, want dat, dat, dan, dan, dan uh, zou je een soort, soort uh, ja, spion of een soort verrader zijn. Nee, want het is wel een combinatie van dingen. Je zit er uh, uiteraard als, als uh, coach, maar ook als fan. Weet ja, je dus ik uh, ben natuurlijk al vanaf... Uh, weet ik dat, veel, dat ook aan je zwarte hart, hè? 1975 of 1972 als fan of zo. En dan uh, moet je niet... Uh, ik ik, ik uh, til dat sowieso naar een hoger niveau. En moet je niet dan zo, zo met een goudkorreltje zo aan Een korreltje, dit korreltje. Je kijkt gewoon in, in, het, in het grotere geheel. Hoe verhoudt zich dat en uh, ik vind sowieso, uh, zowel in het voetbal als in het basestbal, mis ik ook zeg maar het personeelsbeleid, uh, hè, wat ze dan human resource noemen, uh, bij het beoordelen van de speler. Uh, als iemand drie keer tussen zijn benen door kan dribbelen of, of uh, bij voetbal achter zijn standbeen, dan is het een talent. Ja, ik denk daar heel anders over. Ik kijk meer ook naar het mentale gedeelte en, en hoe ze zich gedragen als mens. En natuurlijk moeten ze dan wel, wel, wel presteren op het veld, maar dat hangt allemaal met elkaar samen.